2 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nog geen week geleden was iedereen boos op ING. Hoe haalden ze het in hun hoofd de topman zo'n buitensporige salarisverhoging te geven? ING zwichtte en nu is iedereen tevreden. Hele korte samenvatting van de zoveelste ophef over bonussen, over verdiensten en banken. Begrijpen wij het niet of begrijpen zij het niet? Hebben we het zo over in één vandaag. We beginnen na het NOA's Hier is Sophie Verhoeven. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken... Rex Tillerson ontslagen. Er wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Trump bevestigt het nieuws op Twitter... na berichtgeving van The Washington Post. Trump zou Tillerson afgelopen vrijdag hebben gevraagd op te stappen. Tillerson kwam daarop eerder terug van een reis naar Afrika, meldt de krant. Trump bedankt Tillerson voor zijn diensten. De nieuwe CIA-directeur is Gina Haspel. Zij wordt daarmee de eerste vrouw op die post. Tientallen burgers zijn uit de belegerde Syrische enclave Oost-Ghouta gehaald. Dat meldden de Syrische staatstelevisie en Russische media. De evacuatieoperatie zou tot stand zijn gekomen door Russische bemiddeling. Op beelden van een Syrische tv-zender waren ouderen, vrouwen, kinderen en gewonden te zien. Volgens het Syrische leger worden de gewonden naar ziekenhuizen in Damaskus gebracht. Oost-Ghouta ten oosten van Damascus, is in handen van rebellen. Het Syrische leger begon een paar weken geleden een offensief om het gebied te heroveren. Er wonen zo'n 400.000 mensen die geen kant op kunnen. De Russische minister Lavrov zegt dat zijn land niets te maken heeft met de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal. Gisteren liet de Britse premier meeweten dat Rusland zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de vergiftiging met zenuwgas van Skripal en zijn dochter.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 Hij zegt ook dat, dat Rusland uh, geen enkele medewerking zal, zal verlenen... Uh, zolang uh, Ronde niet de monsters van die, van die chemische stof uh, overhandigt aan, uh, aan Rusland. En dat betekent dus dat May morgen terug moet naar het Britse parlement... om te, te gaan vertellen wat ze, wat ze vervolgens gaat doen. In het proces tegen Klaas Otto, de ex-leider van Motorclub No Surrender... heeft de verdediging de rechtbank gevraagd. Volgens Otto's advocaat is Otto te ziek om de rechtszaak bij te wonen. Maar volgens de rechtbank kan het proces gewoon doorgaan. Bij een bezoek aan de Gaza-strook is de Palestijnse premier Hamdallah... doelwit geweest van een aanslag. Vlak bij zijn konvooi ontplofte een bom. Een aantal mensen raakten lichtgewond. De premier mankeert niets.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 De A28 van Utrecht naar Amersfoort blijft waarschijnlijk tot vijf uur vanmiddag dicht na een ongeluk bij Leusden. Een vrachtwagen is daar tegen een pilaar van een viaduct aangereden. De chauffeur raakte gewond en is aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie stond er snel een kijkersfile. Op het moment dat mijn collega's daar te plaatsen waren... zagen ze dus dat het tegemoetkomende verkeer druk bezig was... met filmen van het ongeluk. Dat deden ze dus terwijl ze aan het rijden waren. Ja, dat levert natuurlijk ongelooflijk veel gevaarlijk rijgedrag op. Weginspecteurs en de politie hebben het ingesloten verkeer weggeleid... en daarna is een onderzoek gestart. Op een eendebedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat... Het bedrijf in Kamperveen werd in 2014 en in 2016 ook al getroffen door vogelgriep. Volgens de NVWA worden alle 30.000 eenden op het bedrijf preventief geruimd. Ook het pluimvee van een buurbedrijf wordt uit voorzorg geruimd. Twee weken geleden werd er vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Oldekerk in Groningen. En in december was er een uitbraak op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Het weer nog vanuit het westen geleidelijk droog. Het is 5 tot 8 graden. Morgen droog met geregeld zon. Dan wordt het 8 tot 12 graden. Donderdag in de loop van de dag regen. Vrijdag wordt het kouder. En dan kan de regen overgaan in sneeuw of natte sneeuw. Sofie, dank je wel. Verkeersinformatie, ja, de A28. Misschien ook meer, Dennis mooi. Uh, ja, nog meer inderdaad, maar de A28 Utrecht-Amersfoort... die is inderdaad tot het eind van de middag dicht bij Leusden... vanwege dat ongeluk was uitgebreid in het nieuws. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1... En en dat kan ook via Ede en Barneveld over de A12 en de A30. Op de A58 van bergen op Zoom naar Tilburg staat tussen Breda en Tilburg Reeshof... 11 kilometer door een spoedreparatie na een ongeluk. Rechterrijstok is dicht, de vertraging is drie kwartier. Omrijden kan via de noordkant van Breda. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease Weken. Rijd jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease?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 Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht. Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag. Wordt nu lid van Select op pol.com. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten, kijk op vikingbedden.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Wordt nu lid van Select op pol.com.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 Een initiatief van ABN Ambro. Check newten.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Even slikken voor ING-topman Ralf Hamers. Zijn salarisverhoging van 2 naar 3 miljoen euro is van de baan. Misschien had hij het al bijna uitgegeven. Je weet hoe dat gaat. Doen nog een boot of een vakantiehuis? Laten we de tuin nog eens een keertje doen? Niet dus. Over het effect van publieke en politieke verontwaardiging gaat het zo meteen. Tijdschrift National Geographic gaat door het stof om het racistisch verleden horen vandaag. Kranten en tijdschriften met een fout verleden, die hebben we hier ook. De Telegraaf was fout in de oorlog en uh, de... Ja, daar, je geen, daar neem je geen abonnement op. Houd journallezer Heini Stoel was niet de enige die er zo overdacht. De telegraaf torstte lang het stempel van foute krant met zich mee. Daar zijn wel kanttekeningen bij te zetten... vertelt mediahistoricus Mariette Wolf zometeen. In feite of fictie stort we op een uitspraak van minister Slob. Hij geeft meer geld aan kleine scholen, zodat ze open kunnen blijven. Zorgt het verdwijnen van scholen dat mensen vertrekken? Gaat dat ten koste van de leefbaarheid van kleine dorpen? Nou, Lammert die zoekt dat allemaal uit en dat horen dan tegen drieën nu eerst. ING luistert naar het volk. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, dit is een hele, hele belangrijke overwinning. Ik ben heel blij dat uh, ING... Uh op zijn teruggekeerd omdat ze de salarisverhoging niet doorvoeren. Ja, Jesse Klaver is blij. Net als andere politici reageert hij verheugd op het nieuws... dat de salarisverhoging van ING tot Ralph Hamers wordt ingetrokken. Lammert, ING ja, hoopt nu dat de discussie ophoudt over die beloning. Niet voor het eerst trouwens hè, dat er gedoe is uh, over het salaris van Hamers. Nee, inderdaad. In 2015 werd zijn salaris namelijk al verhoogd met bijna 30 procent... en Hamers noemde dat toen nog een moedig besluit... omdat hem eerder een nog hogere opslag was beloofd. ING is een internationaal bedrijf gelukkig maar denk ik uh, waar we ook internationale mensen voor nodig hebben en mensen van buiten de banksector voor nodig hebben had het niet getuigd van moed en geloofwaardigheid gewonnen wanneer u had gezegd ik hoef die loonsverhoging niet ik denk dat het getuigd van moet dat ik een compensatieverlaging accepteer van 20 procent. Ja, moedig omdat hij met minder genoegen nam. Dat was toen. Benieuwd hoe hij nu zou reageren. Wat denk jij, is ING nou voor politieke of voor maatschappelijke druk gezicht? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want mm -hmm. werkelijk, iedereen viel over ze heen de afgelopen dagen. Zo boden bijvoorbeeld politici tegen elkaar op voor het vinden van de meest verontwaardigde reactie. Ik vind dat een buitensporige salarisverhoging. Maatschappelijke onderschoft. Totaal wereldvreemd. Ja, het is echt absurd. Ik vind het een bizar besluit. Eerlijk gezegd, ik viel gewoon van mijn stoel. Ja, nou, niet in één Kamerleden. De Grootste Bank van Nederland stevende ook af op een confrontatie met het kabinet. Ja, luister maar eens wat minister Wopke Hoekstra, voor financiën gisteren nog in Brussel zei. Wij willen als kabinet echt dat de ING dit heroverweegt. Hè, dat de ING dit voorstel van tafel neemt. Hè, dat is waar we mee moeten beginnen. Ja, heel veel politieke druk dus, maar ook maatschappelijke druk mensen die naar een andere bank gingen. Ja, die hadden de genoeg. Van. Vooral dit weekend vertrokken veel klanten bij ING en ook dat is niet voor het eerst. In 2015 werd uh, op social media de hashtag Ik stap over van bank al geboren. Goedemiddag, klinkt een beetje raar, maar het is uh, nationale Ik stap over van bankweek. Uitgeroepen door initiatiefnemer Rutge Bregman. Hij is het zat dat Nederlanders zich boos maken over bonussen van markiers, maar vervolgens niets doen. Zijn voorstel is. Uh, Populair. Op Twitter is de hashtag, ik sta over van bank, inmiddels trending topic. Ja, zo klonk dat toen op RTL Z. Toen stapten tienduizenden uh, mensen over van bank, hè? Ja, en ook uh, nu is de hashtag weer populair. Stappen mensen weer massaal over. Zo zegt ASN Bank bijvoorbeeld dat ze de afgelopen dagen... acht tot tien keer meer aanmeldingen hebben gekregen dan normaal. Gewoonlijk krijgen we per week enkele honderden nieuwe klanten... zegt een woordvoerder, en nu zijn er, het er duizenden. En ook bij de Triodos Bank is het de afgelopen dagen... een uh, drukte van je welster. Dankjewel, Lambert. Ja, ik praat met de bedenker en initiatiefnemer van die ik stap over van bank. Goedemiddag Rutger Bregman. Goedemiddag. dag journalist van De uh, Correspondent. In hoeverre denkt u nou dat uw actie heeft bijgedragen tot die beslissing van ING? Nou kijk, mensen hebben natuurlijk niet Rutger Bregman nodig... om te bedenken dat, je, dat het goed is om naar een andere bank over te stappen. Maar ik denk wel dat het helpt als mensen van elkaar weten van... Uh, ik ben niet de enige. Heel vaak heb je het gevoel van ja, als ik de enige ben die overstapt... dat is dan een druppeltje op de groeiende plaat. Maar als je op Facebook ziet dat uh, nou ja, duizenden mensen zich hebben aangemeld... voor zo'n evenement... Dan, uh, dan voelt het ineens een stuk zinvoller. Ja, en dan helpt het misschien toch een beetje. Dus dat kunt u dan toch wel enigszins op uw konto schrijven. Ik praat ook met Hans Ludo van Mierlo, oud-bankier... geestelijk vader van de bankiers oud-directeur communicatie van Rabo en van ING. Goedemiddag, meneer van Mierlo. Ja, uw opvolger bij ING die zal een zware week achter de rug hebben. Ja, die zal het lastig gehad hebben. Uh, omdat hij twee keer met vervende verhaal moet vertellen. De ene keer om, waarom het salaris van zijn met uh, de helft verhoogd wordt en nu waarom het niet doorgaat. en Beide verhalen moeten er redelijk kloppen. Ja, kon u zich daar een beetje in verplaatsen? Hebt u nog aan hem gedacht? Ik heb uh, veel aan hem gedacht. Ik had ook een beetje medelijden met hem. Omdat als je te enthousiast het ene verhaal verdedigt... en vervolgens te enthousiast het andere verhaal... dan word je ongeloofwaardig bij alle verhalen die je in de toekomst nog eens vertelt. Dus een, een woordvoerder die moet buitengewoon goed nadenken... voordat hij beleid gaat verdedigen en waarschijnlijk moet hij het beleid ook heel goed spiegelen met zijn bazen... als dat als bazen het beleid willen gaan uh, verkondigen. Ja, had hij misschien al wat eerder kunnen doen... Hè? Toen, uh, toen, toen Van der Veer en consorten met het met dit idee kwamen. Of denkt u dat, hij dat, dat dat wel gebeurd is? Dat er intern wel even is gezegd van, moeten we dat nu wel doen? Ik denk dat intern dat wel geprobeerd is en gezegd is... maar ik denk ook dat Jeroen van der Veer zich als voorzitter van de Raad van Commissarissen... dat is de baas van de basis, zal ik maar zeggen... Euh, dat hij zich weinig laat gezeggen. Het is niet de tweede keer dat onder leiding van Jeroen van der Veer... ING heel ijzeren heinig de hoogste topman een groot salaris biedt... en daar binnen een dag op terug moet komen. Ja. Maar, maar goed, hij moest dus uiteindelijk wel uh, terugkomen. Niet voor die interne druk die er misschien aanvankelijk is geweest... Gezwicht, maar uiteindelijk toch voor iets anders. En wat denkt u dat dan de doorslag meneer Van Mielo heeft gegeven? Het weglopen van klanten of politieke druk? Uh, ik, ik denk een heleboel dingen tegelijk. Het weglopen van uh, klanten, dat, dat is natuurlijk erg vervelend... maar dat blijft zeer beperkt op 15 miljoen rekeninghouders... En het zijn de mensen waar je het minst aan verdient die het eerste weglopen. Uh, ik denk dat klachten van medewerkers en uh, reacties uit de politiek... dat die de grootste druk hebben gezet. Wat er nog bijgekomen kan zijn, is misschien dat de pensioenfondsen... die vroeger uh, de grote bedrijven en ook de banken aanmoedigden... tot meer en meer en meer en meer winst maken... Mm -hmm tegenwoordig steeds maatschappelijker worden... dat de pensioenfondsen nu ook een signaal hebben afgegeven... wij vinden dit ook te mal worden. Ja, dus bij de pensioenfondsen is, is die beweging al wel ingezet. ja Rutger man uh, wat, wat zal het ING uitmaken... als er enkele tientallen mensen weglopen? Wat denkt u, heeft dat toch wel enigszins invloed gehad? De beslissing? Tuurlijk, heeft ja? zin. Tuurlijk heeft dit zin. En het is ook een signaal voor andere bedrijven. Het laat gewoon zien dat, we, dat heel veel in mensen in Nederland dit gewoon zat zijn. Kijk, als je naar zo'n Van de Veer kijkt, zo'n uitspraak van vorige week... dat hij zegt Hamers, die uh, wordt betaald alsof hij in de Juppelijke League zit... Uh, maar hoort eigenlijk tot de Eredivisie. Ik denk dat heel veel Nederlanders dan gewoon denken. Ja, de eredivisie van wat? Weet je, de eredivisie van uitbuiting. De eredivisie van investeren in wapenhandel. De eredivisie van investeren in uitbuiting van mensen in de kledingindustrie. De eredivisie van klimaatverandering. Weet je wel, dat is helemaal geen eredivisie waar je in wil zitten. We hebben, we hebben gewoon een gigantische financiële sector. Waarvan zelfs het IMF zegt. Of de Bank of International Settlements. Weet je wel, geen linkse clubs. Mm -hmm. Dat het veel te groot is geworden. En helemaal geen welvaart meer oplevert. Maar vernietigt. Um, dus het is de wereld op zijn kop. Ja, en ze moeten dus leren dat uh, consumenten, ook bijvoorbeeld door uw actie... dat consumenten ook veel macht hebben? Nou, dat, dat helpt absoluut. Ik denk dat het altijd helpt als mensen hun mond open trekken. Uh, dat, dat zie je nu ook. Ja. Soms uh, hoor, krijg je dan cynische reacties van... ja, het heeft helemaal gezin, ze veranderen toch niks. Nou, blijkbaar wel. Ja. Onze verslaggever Laura Kors die is uh, de straat opgegaan... Op om, om daar eens te vragen of consumenten inderdaad hebben overwogen... of misschien hebben ze het wel gedaan, overstappen. Ben jij klant bij de ING? Ja, klopt. En heb je meegekregen dat er ophef was over het salaris van de topman? Ik heb het wel laatst op Facebook, maar ik weet niet wat het is. Voor je... mij is het gewoon een goede bank. Het werkt gewoon voor mij. Dus ik kan er gewoon buiten. Ik weet sowieso niet wie de topman is. dus Maakt je allemaal niet uit? Nee, als het maar goed werkt voor mij. Ik zag u uit het ING-bankgebouw komen. Heeft u overwogen op te stappen als klant? Ja, ik heb hem opgestapt. U bent opgestapt van de bank? Klopt. Vanwege de ophef? Klopt. En wat deed u nu nog binnen in de bank dan? Ik moest even voor een vriend geld gaan sorteren, Maar ik moet echt weg. Ik word verwacht. Het gaat niet door, hè? Heeft u dat al... Uh... Oké, okay. dus gaat u nu weer terug, nu u niet doorgaat? Nee. De weg is weg. Ik ben gewoon ik ik ben eenmaal weg. Helemaal weg? Ja. Toevallig ING-klant. Nee. En ik zou ook niet terugkomen vanwege die grap. Dus het gaat niet door, hè? Weet u het al? Ja, dat weet ik, ja. Maar toch, ze hebben het geflikt. Maar het is een goed, goed signaal naar andere banken. Nou, ik vond het niet leuk, want uh, ja, wij krijgen geen salarisverhogingen. Andere mensen die krijgen topsalaris. Wij moeten dan van uh, heel weinig rondkomen. Maar hij runt natuurlijk wel een bank waar miljarden in omgaan. En dat doet u niet. Klopt, maar uh, het is toch niet eerlijk. We moeten toch ook hard werken voor onze salaris. Ja. Als de kleine man 1% krijgt en hij krijgt 2%, dan vind ik het prima. Hoewel ik het belachelijk vind, had ik dat niet gedaan, denk ik. Bent u in klant? Nee, nee, ik ABM. Ajax. <laughs> Ik vind het, vind het een belachelijke vergoeding, maar ik was de waarschijnlijk mezelf kennende lekker doorgegaan met waar ik mee bezig was. <laughs> en ik kan het niet echt veranderen door weg te gaan. Ja, ik zat ooit bij de postbank als ING geworden. Ik zit er al een, lang, een lange tijd over na te om naar een andere bank te gaan. Omdat ik ING uh, ja, in verschillende zaakjes een beetje uh, niet helemaal kozer vind. Wapenhandel en heeft het allemaal. En wat vond je van de, de beloning voor de topman? Ik vind het goed dat er voor ontstaan is. Maar ik, weet niet of, ik heb er niet echt een expertise over wat dan het plafond moet zijn. Maar ik vind het wel goed dat mensen het uh, tegen het licht aanhouden. Dat je als uh, consument en gewoon een vuist samen kan maken. Dus als consument voel je wel dat je een beetje macht hebt? Ja, zeker. Meer dan uh, in de jaren negentig. Hoezo? Nou ja, technologie en, uh, en communicatie. Je kan uh, als consumenten met elkaar veel sneller zeggen van... hé, hey, hier zijn we het niet mee eens. En ook direct naar het merk toe. Nou, meer zelfbewustzijn in ieder geval bij de consumenten. Hans-Lude van Mierlo, oud-bankier, voormalig directeur communicatie bij ING. Uh, onder meer, uh, u kent de, de bankenwereld, uh, meneer van Mierlo. Wat voor consequenties denkt u dat dit besluit zou hebben? Denkt u dat Hamers nu zal vertrekken naar een post... waar hij wel eerder divisie wordt uitbetaald? Nee, dat, dat gaat hij zeker niet doen. Hij, hij vindt het werk wat hij doet buitengewoon leuk. En zoals de meeste topmensen zou hij voor de helft van het geld... Dat werk ik nog steeds willen doen. Omdat ze het buitengewoon interessant, leuk en, en eervol vinden om dat te doen. Het enige vervelende wat uh, mensen in de top van het bedrijfsleven hebben... is dat ze zich spiegelen aan elkaar. Sinds dat de salarissen van de topmensen bekend zijn geworden... ooit onder druk van het FNV... Uh -huh. uh, zijn die mensen in de wedstrijd gekomen om hun salaris te verhogen. FNV had ooit gedacht dat uh, topmensen zich zouden gaan schamen voor een hoge salarissen... maar wat er gebeurt is dat ze zich zijn gaan spiegelen aan elkaar. Iedereen roept dat hij het gemiddelde wil hebben van alle uh, toppers... waar ze vinden dat ze bij horen... En daarom schuift dat ja. gemiddelde steeds op. Ze dus ja. zijn in een eindeloze weg omhoog dus ik... gegaan... door zich maar bescheiden op te stellen... ik wil alleen maar het gemiddelde verdienen. Ja, ja en ze spiegelen zich aan elkaar. Maar uh, ook aan de collega's in het buitenland. Ik kwam al uh, in, in, in stukken het woord slumiel tegen... als je het vergelijkt uh, met de salarissen in het buitenland. Dus als je nou zegt van... ja, dit gaat wel een keertje stoppen... dan denk ik, mm, misschien toch niet deze race ja, omhoog eigenlijk je... zou je zeggen, ja? Ik denk dat je vooral moet onthouden dat banken geen normale bedrijven zijn. Kijk, ik kan niet naar de centrale bank stappen en zeggen ik wil wat lenen voor 0%. Daar heb je een bankvergunning voor nodig. Uh, het, is, het is ook niet zo dat weet je bij Heineken of Unilever zijn de salarissen nog veel hoger. Maar ja, die zijn niet aan het gokken op kosten van de belastingbetaler. Dus dat is het punt. We hebben het hier over verkapte ambtenaren. En als je een ambtenaar bent, dan moet je volgens mij ook een ambtenaren salaris verdienen. Kijk, en dat, daar heeft de politiek enorme boter op het hoofd. Um, het gaat de hele tijd over de bonussen en de hoge salarissen. Maar wat je natuurlijk eigenlijk zou moeten doen... is banken verplichten om die buffers te verhogen. Dan worden het weer normalere kapitalistische bedrijven... en dan moeten ze lekker zelf weten wat voor salarissen ja. ze uitkeren. Maar dan hoeft de belastingbetaling in ieder geval niet op te dragen. draaien... voor hun gespeculeerd. En wat zegt dat meneer Mierlo over het DNA van de bankier... dat hij zich zo druk maakt om zijn salaris? Uh, nou, in, in dit geval was het vooral de voorzitter van de Raad voor Commissaris... Mm -hmm. die zich druk maakte om de salarissen van, van de top. Uh, ik weet niet of Hamers daar nou zelf om gevraagd heeft. Uh, de, er was een tijd dat banken vooral bezig waren met dienen. En als ze goed dienden, konden ze goed verdienen. Maar ergens in de jaren negentig is dat omgeslagen. En toen werden bedrijven steeds meer een aandeel. En zijn ze het aandeel gaan dienen. En volgens mij moeten wij gedaan zien te krijgen van in ieder geval de topbankiers... maar misschien wel van alle topmanagers... dat ze aangeven hoe ze dienen... en dan zal het publiek het veel acceptabeler vinden... dat ze gaan verdienen. Er is nu gezegd, topmensen krijgen veel te veel en veel te hoge bonussen. En die krijgen ze vaak als het aandeel zich ontwikkelt... en er veel geld van de aandeelhouders wordt verdiend. En daarom zouden ze geen... Bonussen meer moeten krijgen. Ik ben juist overtuigd van het tegendeel. Ik denk dat bonussen buitengewoon goed helpen om topmensen aan te sturen. Maar ik zou willen dat die bonussen vooraf openbaar waren. Dat iedereen in Nederland weet waarop de topmensen beoordeeld worden. Dat moet meer zijn dan het aandeel. Maar ook klanttevredenheid en duurzaamheid en sociaal beleid. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die topmensen dan ook gaat helpen om die doelen te halen en die bonus te verdienen. Ja, ja. Er is nu een te groot gat tussen wat wij zien van die topmensen... en wat die topmensen vertellen over wat ze doen. Ja, en Rutger Brechman, tot die tijd hebben we in ieder geval... om ze bij de les te houden, zo'n hashtag, ik stap over van bank... Uh, en, en die kan altijd weer uit de kast natuurlijk, hè? Altijd. <laughs> ik dank jullie beiden voor dit <lacht> gesprek. Hans Nudo van Mierlo, voormalig bankier... geestelijk vader van de bankiers, eet en geweest... directeur communicatie bij Rabo en ING. En Rutger Brechman, journalist van de Correspondent... en initiatiefnemer van die hashtag, ik stap over van bank... Nieuws via de NOS, dan ja, een opmerkelijke uitspraak van het Europees Hof... voor de rechten van de mens. Twee mannen die in 2007 een foto van de toenmalige koning in brand staken... die hebben onterecht een boete daarvoor gekregen. Zij kregen, komt uit Spanje dit nieuws, een boete van 2700 euro opgelegd... voor het beledigen van Juan Carlos, NOS-correspondent Rob Zoutberg. Goedemiddag, Rob. Hoi, goedemiddag. Een zaak van meer dan tien jaar oud over de vorige koning. Waarom is het Hof tot deze conclusie gekomen? Ja, molens eh, draaien langzaam natuurlijk, eh, juridische molens. Maar het Hof zegt nu, hè, elf jaar later, dat het verbranden van foto's van een koning geen misdrijf is. Maar, zo zeggen ze, vrijheid van meningsuiting. En die meningsuiting die, eh, strekt zich uit tot aan informatie, tot aan ideeën die anderen kunnen beledigen of hinderen, zo zegt het Hof. Maar goed, dat is allemaal onderdeel van een democratische samenleving. Dat is onderdeel van tolerantie. En let wel, hè, met dit uh, oordeel is echt een oordeel... Aan Spanje die deze mannen tot twee keer toe veroordeelde. Ja, maar, maar toch nog eens eventjes, hoe erg is zo'n belediging dan in Spanje? Maar, nou ja, kijk, wat er gebeurde. Elf jaar geleden, de, de koning die bezoekt op dat moment Girona. Deze twee jongens houden een foto van de koning op zijn kop... tegenover een groep mensen en steken, uh, steken die in brand. Dat, dat wordt hier gerekend als een hele zware belediging, als een heel zwaar feit. Let wel, dat gebeurt ook in een land waar het Koningshuis op beduidend dunner ijs staat... dan bij ons in Nederland. He. De steun voor het Koningshuis is dunner. Maar de belediging is op een of andere manier veel sneller gemaakt hier. Uh, nogmaals... Die jongens zijn tot twee keer toe veroordeeld. Hof hield steeds voetbalstuk. Ze zijn nu echt vrijgesproken. Ik denk dat dat in ieder geval voor de anti-monarchisten hier wel reden is tot een feestje. Mm -hmm, ja, hoe zijn de reacties in Spanje dat ze nu toch op hun vingers zijn getikt? Nou, dat is, je kan ervan uitgaan wat er hier vandaag gaat gebeuren. Ik weet zeker dat in Barcelona, ook hier in Madrid... vandaag mensen bij elkaar zullen komen om foto's van de koningen uh, dan in brand te steken. Want, let wel, nu mag het dus. Nu, nu is er dus een bescherming vanuit Europa om dat te doen. Uh, let wel. Wat ik net probeerde uit te leggen. Uh, in Spanje verandert het ook wel wat. Ik kan me herinneren dat ik hier destijds kwam eind jaren negentig. En als je een foto van de koning omgekeerd op een brief plakte. dan weet ik nog wel. Want ik deed dat een keer. <lacht> werd je gesommeerd Oei. om hem weer recht te plakken. Nou goed, die tijden zijn gelukkig wel voorbij. Maar goed, wellicht nu ook deze uitspraak. Oké, okay, Rob Souderberg vanuit Spanje, dankjewel. Ja, ga eens naar de opera, dan zie je toch echt 50 20 grijs voor je, hoor. Opera is toffig voor oude mensen. Ja, toch? Volgens onze optimist vandaag niet, hoor. Dat is uh, componiststudent Bas van Ypres. Werkt mee aan het Forward Opera Festival. Dat is een initiatief van de Nationale Opera. Om jonge mensen warm te krijgen voor dit genre. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was jouw eerste opera? Weet je dat nog? Uh, je ik weet niet meer welke opera het was, maar ik weet nog wel duidelijk dat ik... Ik was zeven. Ik zat denk ik op het derde balkon... En ik was gefascineerd door, door de fantasiewereld... die er op het podium werd neergezet. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... toen uh, was, stond er iemand midden op het podium. En op een gegeven moment kwam er rook van alle kanten. En op een gegeven moment verdwe verdween dat persoon van het podium. En ik was zo gefascineerd hierdoor als klein jochie. Door de magie? Door de magie ervan. Ja. En de hele fantasiewereld... En dat, dat, Omdat het echte mensen zijn. Op, op televisie zit je, dat heb je nog wel een soort van... ja, Je hebt er een beeldscherm tussen. Dus je weet niet precies wat er, afspe, wat er zich afspeelt. Maar op de opera is... Je ziet gewoon letterlijk de mensen zingen. Je ziet ze zweten. Als klein kind vond ik het ook heel raar. Moest ik er erg om lachen. Om die mensen die zo wow, wow, gingen zingen. En... Ja, ik, ja. Ik, weet, ik, ik had niet per se een lachige reactie. Ja. Het, was, het was eerder echt een fascinatie. En ik werd er helemaal in meegezogen. Dus de, ik, ik had niet zoveel last van dat, van dat vibrato. Ja. Zoals ja. we dat noemen... Uh, van de zangers. Mm -hmm. Ja, en was, was er toen, je, werd er toen een zaadje geplant om het zo ja, te zeker. Ja? Ja, ja, zeker. Ja, Dacht je van, oh, hier, zag je dat toen al voor? Ja, ja ik, wist, ik wist alleen niet ja? op zevenjarige leeftijd dat compositie een studie was. Ik dacht altijd dat de muziek gewoon bestond. En ik denk, hoe kun je dat nou studeren? Um, maar toen op een gegeven moment ontdekte ik dat het, dat het een studierichting was. En toen ben ik gewoon, toen ben ik op mijn veertiende ook, uh, heb ik mootst opera's doorgekeken en heb ik zelf, uh, tracht een opera uh, te schrijven. Uh, wat niet helemaal afgelukt is, want toen kwam ik erachter dat het toch wel echt uh, heel veel moeite is om echt een opera oh ja, te schrijven. Wat is er zo moeilijk aan een opera? Ten eerste de behandeling van de tekst. Dat, nou, als we nu praten, dan gaan, dan gaan er heel veel woorden doorheen. Maar in, in een opera, als je zingt, het duurt. Ten eerste moeten de woorden verstaanbaar zijn. Als je daar zang overheen moet, is dat, is dat minder verstaanbaar. En soms is het belangrijk om uh, een accent te leggen op bepaalde woorden. Dus in die zin duurt het veel langer voordat er, een, voordat er een tekst erheen is. Dat is ten eerste. Ten tweede, wat betekent de tekst eigenlijk voor jou? Je moet, je moet op, op een of andere manier zorgen... dat, dat de karakters heel dicht bij je, bij je staan. En uh, dat je eigenlijk al die karakters tot leven, nou ja, dat, dat je die tot leven roept. Omdat, ik denk dat alle karakters in opera... Ik denk dat het daarom mijn opera mij zo raakt. Is omdat alle karakters in opera, die zitten ook in jezelf. En die moet je dus proberen eruit te krijgen. Die moeten allemaal een stem en allemaal een eigen verhaal meenemen. Dat moet je allemaal voilà. horen. En ja, dat maakt ja. het natuurlijk ook voor jou zo interessant. Dan uiteindelijk. Ja, ja, maar ja, ook, en ook en dan nog een paar compositiedingen. Ja. Gewoon vorm en de hele, de hele lijn. Mm -hmm. en dat, maar dat is allemaal technisch. Ja, nou dacht jij vroeger dus, opera, dat is er gewoon. Ja. Maar je kunt het dus ook zelf componeren. Ja, zeker. Dat doe je. En dat heb je ook gedaan voor ja. dat voorwoord opera festival. Mm -hmm. Zes korte opera's worden dan ja. opgevoerd. Ja. Allemaal Talent. gemaakt door uh, jonge mensen, door ja. studenten. Eén opera is van jou, Lazar. Ja. Wat is dat voor stuk? Het is uh, een opera, obviously, over, uh, over een hoofdpersoon. En eigenlijk uh, slentert hij een beetje door het leven. Hij is eenzaam, hij heeft donkere gedachtes. En eigenlijk komt er dan een soort van engeltje en een duiveltje in hem naar boven. En het duiveltje zegt van, het, het, het, het, het, er is een optie om gewoon... Uh, op een gegeven moment zegt zij je, je lichaam neer te leggen en te slapen. Um, en op een gegeven moment komt er ook het engeltje tevoorschijn. En die probeert eigenlijk Lazar weer naar het leven toe te trekken. En uiteindelijk is het dan zo dat, dat, die, dat die twee personages... zo erg aan de hoofdpersoon, hoofdpersoon lopen te trekken... dat hij eigenlijk schreeuwt, ga weg. En dat is echt wel het dramatische stuk mm. in de opera. Um, dat hoort erbij, hè? Dat, dat, dat, dat moeten ze dus allemaal ja, hebben ja, ja, zeker. Ja. Um, en um, dan stuurt hij iedereen weg. En dat is eigenlijk wanneer hij voor zijn eigen leef, leven kiest. En dan komt er nog een oh. laatste aria... Um, waarin hij uh, betuigt dat, dat hij voor zijn leven kiest. Ja. Echt een jonge mensen thema. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Als je zeker. dat nu hoort, alle, alle druk die er is. Uh, ja, ja, dus ik hoop, ik hoop ook heel erg ja. dat in, in deze opera... Dat, dat, dat, dat mensen de karakters, het engeltje en duiveltje... dat die, uh, nou ja, dat die een beetje hoop halen uit, uit deze opera. Goed, deze opera, Lazar, is donderdag en vrijdag te zien... op dat uh, voor het opera festival. We gaan naar je verhaal luisteren. Bas van Ibren, neem plaats hier achter Bedankt. het De Bas is vandaag onze optimist. Opera is een jonge en springlevende Wacht even, we gaan even je microfoon openzetten, Bas. Probeer het nog eens een keertje. Hallo? Ja, daar ben yes, je. Yes, okay. Goed. Opera is een jonge en springlevende kunstvorm. Natuurlijk ben ik me ervan bewust... dat het gemiddelde publiek grijs, oud en misschien zelfs klassiek te noemen is... Maar op dit moment werken er op diverse plekken in Nederland... ongeveer 330 jonge mensen aan korte opera's voor het Opera Forward Festival. Deze jonge mensen maken hun voorstelling niet enkel voor het klassieke publiek. Ze maken levende opera's voor, met en over hun eigen generatie. En dit is slechts één teken dat opera alleen geen stoffige kunstvorm meer is. Er is misschien inderdaad een soort opera dat we stoffig zouden kunnen noemen. Maar elk kunstgenre heeft zo zijn ouderwetse vorm... Het gaat erom hoe je de kunstvorm vers en levend kunt maken. Echte vernieuwing vindt plaats wanneer een nieuwe generatie makers... niet langer invoefeningen uit, uitvoert binnen de bekende wetten van het genre. Maar de kans krijgt en grijpt om het genre naar eigen hand te zetten. Opera moet door jonge makers niet worden herschreven... maar geschreven, gemaakt en gespeeld. Opera is dé kunstvorm waarin verschillende disciplines samenkomen. En alleen samenwerken om het publiek een spiegel over zichzelf en de wereld waarin we leven, voor te houden. Er is geen andere kunstvorm waarin een dergelijke interessante wisselwerking is. Opera mag mooi en leuk zijn, maar ook provocerend en lelijk. Dan komen er interessante gesprekken op gang. Ben je nog niet overtuigd dat opera een springlevende kunstvorm is? Juist ook voor jonge mensen? Kom dan donderdag of vrijdag naar onze opera Lazar kijken... en dan hebben we het erover met een biertje. Bas van Ypres, componist van het operastuk Lazar. Zoals gezegd, donderdag en vrijdag te zien op het Forward Opera Festival. Alles daarover ongetwijfeld op internet uh, te vinden, het verhaal van Bas. En dat van al onze optimisten staat op de sites van 1Vandaag en Radio 1. National Geographic durft kritisch te kijken naar het eigen foute verleden. En opvallend is dat het tijdschrift daarbij ook de eigen geschiedenis onder de loep neemt. Want er stond nogal wat racistisch in dat blad. Over het foute verleden van onze bladen en kranten... straks media-historicus Mariette Wolf. Hoe zit het met de leefbaarheid van het kleine dorp als de school dichtgaat? Lambert de Bruin, jij zoekt dat uit voor feit of fictie. Kom je er een beetje uit? Uh, ja, volgens minister slop trekken jong gezinnen weg uit het kleine dorp... als er geen school meer open is. En dat zou dan dus de koste gaan van de leefbaarheid. Maar ja, is dat allemaal wel echt zo? We horen we doen het zo meteen onder meer van een demograaf. Oké, okay, dat dan tegen drieën, nu het nieuws. NPO Radio 1. Sophie Verhoeven. President Trump heeft de minister van Buitenlandse Zaken... Rex Tillerson ontslagen. Trump bevestigde het nieuws op Twitter... na een bericht van de Washington Post. Het ontslag van Tillerson hing al maanden in de lucht. Vorig jaar was er ophef omdat Tillerson Trump... een idioot zou hebben genoemd. Tillerson wordt opgevolgd door CIA-directeur Mike Pompeo. Een speciale commissie, ingesteld door de overheid... adviseert de opvang van zeehonden te beperken. Het bijvoeren en opvangen van zwakke en zieke dieren... is juist schadelijk voor de zeehondenpopulatie, volgens het advies. Het zoeken naar en het vangen van hulpbehoevende dieren in natuurgebieden... moet volgens de commissie meteen gestopt worden. Er zijn op dit moment vijf opvangcentra voor zeehonden in Nederland.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 En van Sofie naar Helene, de Geest met file nieuws. Ja, De A28 van Utrecht naar Zwolle die is de komende uren nog dicht bij Leusden. Daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd... en er is ook vrij veel schade aan het asfalt, dus dat gaat lang duren daar. Er staat een flinke file achter. Vanaf Den Dolder is de vertraging anderhalf uur. Het is dus beter die A28 voorlopig te mijden... en om te rijden via Hilversum over de A27 en de A1. Of anders via Ede Barneveld over de A12 en de A30... Verder ook problemen op de A58 van Berg op Zoom naar Tilburg... door een spoedreparatie bij Tilburg Reeshof. Daar zijn alle rijstroken inmiddels wel weer vrij... maar er staat nog wel 10 kilometer file vanaf knooppunt Prinsenviel. Oprijden kan eventueel via de noordkant van Breda... maar daar staat wel een file op de A59 om precies te zijn. Van knooppunt Zonzil naar Oost tussen Terheide en knooppunt Hooipolder... 8 kilometer. Susanne Bosman. Eén Vandaag. Welke verkiezingsthema's zijn voor u van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen? Onze verslaggevers duiken daarin, wellicht bij u in de buurt. Over vertrouwen in de politiek. Dat zijn mij zo lang gekloot, ik kan het hè? Zorg. Ik ben oprecht ben ik teleurgesteld in deze overheid. Wonen en werken. Achter onder Dagelijks bij Radio 1 Vandaag. Ja, het wordt veelal even ondermijning. De onderwereld die grip probeert te krijgen op de bovenwereld... in het Limburgse Brunsum speelt dat allemaal. Want door de ligging aan de grenzen en veel mensen die in de schulden zitten... kunnen wietcriminelen daar makkelijk voet aan de grond krijgen. Nou, we zijn nu op de plek aangekomen waar we vorige week die plantage gerold hebben. Een duplexwoning in een uh, ja, doorsnee uh, straat in, uh, in Brunsum. Frank Kramer heeft meegenomen naar het centrum van Brunsum... samen met René Hane van het hennepteam uh, Brunsum. Nou, in deze woning uh, bevond zich in de kelder een, een kleine hennepplantage... van, uh, nou, ik meen, uh, 91 uh, hennepplanten. Achter de voordeur zit het gordijn dicht. Laat ik eens aanbellen, kijk of er iemand thuis is. Dat heeft denk ik geen zin, dat aanbellen. Want uh, meneer, die is omdat uh, de stroom illegaal werd wordt afgetapt, wordt hij door een access van de stroom net afgehaald. Dus hier is geen... hij heeft geen stroom meer. Ja. Dus ik denk dat we moeten gaan kloppen. Ja, doen we dat? De rolluik is in dicht. Ja, ik denk dat hij vertrokken is. Maar u doet de hele dag niks anders dan hennepzaken, drugszaken. Wat voor een type crimineel, als ik daarover mag spreken... huist hier of huist de hier straks? Nou, in mijn ogen was het een, een, een, een zielige persoon... Volgens mij ook nog verslavende alcohol. Waarschijnlijk heeft hij schulden gehad. Mijn ervaring is dat ze uh, ja, zich steeds dieper in de nest uh, werken. Meneer is nu zijn woning kwijt. Uh, hij zal in de particuliere sector moeten gaan huren. Uh, nou, Heb heeft echter... hij nog meer geld nodig. Ja, precies. Worden ze betaald? Nou, heel vaak. Uh, van nou, De eerste twee oogsten zijn voor mij. En uh, de laatste oogst, uh, die is dan voor jou. Kijk, deze meneer hier, hè? Ja, als je daar binnenkomt, ja, dan zie je echt daar gewoon een arm sloeber. Dan heb je nog de categorie uh, mensen die de nek niet uh, vol genoeg kunnen krijgen. Dus daar bedoel ik mee <lacht> dat uh, uh, ja, ze willen steeds meer geld hebben om een luxe vakantie te vieren, de woning nog luxer in te richten, et cetera. Gaat de weg uh, iets naar beneden. Ja. Dit is een uh, chicere wijk. Deze woning stond hartstikke vol uh, met 824 hennenplanten. Deze uh, plantage is uh, geplaatst door een, uh, een organisatie uit het buitenland. Die uh, doelbewust hier uh, dergelijke woningen kopen. Met, uh, vaak met gebruikmaking van uh, valse werkgeversverklaringen, loonstroken. Uh, krijgen dan toch een hypotheek daarmee. Uh, pakken daarbij een bouwdepot. Dan uh, trekken ze dat uh, bouwdepot leeg met uh, valse facturen. Er wordt bijvoorbeeld een keuken uh, geplaatst die je niet terug ziet in de woning. Maar er wordt wel de factuur ingediend, dus dan hebben ze het geld. En vervolgens kweken ze een paar keer. Wat levert dat op? 800 planten? Nou, in dit geval uh, is dat zo ongeveer uh, per oogst 80.000 euro. En uh, als je dan zo'n zaak gaat onderzoeken... en uh, dan raak je al snel verzeild ook in, uh, in een financieel onderzoek... dat je dus bankafschriften en dergelijke moet gaan opvragen... Maar vaak mis je dan dat de, de, in de organisatie dat je daar uh, hulp bij krijgt. We hebben te weinig financiële uh, uh, rechercheurs die je bij zo'n zaak uh, kunnen ondersteunen. Hier ook het rolluik dicht. Een zwembad in de tuin. Ja. Er drijft nog wat ijs op. Oh, hier een, een zegel van de, van de gemeente Brunsum. Ja, dat is verzegeld door de gemeente. Dit is, dit is echt, echt de ondermijning, is, is dit. Wat voor een organisatie zit erachter? achter? Bent u uh, nou, is, daar achter gekomen? Nou, daar kan ik niet helemaal over uitweiden. Mafia. Uh, het, het, het zou kunnen, maar daar kan ik geen uitspraken uh, over doen. Om niet? Uh, omdat het uh, ja, nog een onderzoek uh, helemaal is. Maar je ziet in ieder geval dat deze personen ook in Duitsland bijvoorbeeld uh, al voorkomen. Of in Engeland. En, uh, ja goed, uh, stel, uh, je, je kweekt hier wat. Ja, je bent snel uh, met een spul de grens over. Dus dat is ideaal uh, voor de export. Kijk, we, we hebben nu nog een melding liggen en die is ook nog in onderzoek. Daar wordt gewoon letterlijk gezegd, ik heb daar en daar uh, heb ik een lood staan. Ja. En uh, dat, dat zou dan zomaar een lood kunnen zijn die uh, ja, door meerdere kwekers gebruikt wordt. Door meerdere kwekers gebruikt Meerdere kwekers. Worden. En dat is dan gewoon een uh, faciliteerder is dat. En die heeft daar uh, kavels. <laughs> en dan kun je een kaveltje... Kopen, huren. En dan kan je je plantjes neerzetten. Ja. Dat is weer wat nieuws. Een soort complex nieuwstijl. Ja. ja, precies. En die gaan echt dus niet, niet praten wie dat, wie dat faciliteert natuurlijk. En daar zal ook wel weer eentje boven staan. Laat ik het zo zeggen, de, de echte grote vissen zoals wij dat noemen... Ja, die zouden we zo graag willen vangen. En het is ontzettend moeilijk om daar achter te komen. Gewoon omdat er... Ja, die dwingen dat gewoon af. Want die mensen die betrapt worden, die hebben een groot probleem als ze gaan praten. S'avonds ga ik terug naar het eerste adres waar ik met de politie was. Daar loop ik een man en een vrouw tegen het lijf. Zij kijken er niet van op dat hier een wiekplantage wordt opgerold. Als je al buiten rondloopt en aan je een plekje bier bijvoorbeeld bij je hebt... krijg je al een boete. Als je een peuk uit het raam schiet... krijg je al 90 euro. Ja, en op een gegeven moment lopen die boetes op als je ze niet kan betalen... want je zit in een bewindvoering. Dus je gaat dan inderdaad dus een kweekzater Ik heb er eerlijk gezegd zelf ook eentje gehad. Waarom deed jij het? Geld, hè. Dat jij het alleen of met hulp? het um, begin met hulp en daarna had ik zoiets van, ja, we hebben je eigenlijk niet meer nodig. Ik heb hem eigenlijk ook afbetaald van de spullen. Want je hebt eigenlijk al schulden en dan heb je iemand nodig die kan investeren voor je. En zodra hij dat gedaan heeft, dan gaat hij ook gebruik maken van je woning en hij blijft draaien, draaien, draaien. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van, hé, hey, je hebt eigenlijk wel je geld eruit gehaald. Dus uh, we gaan het gewoon uh, verder doen met z'n tweetjes. Hij was dus er dan... niet blij mee, dat zeg ik eerlijk. Hij was er echt niet blij mee, hij was heel boos hoor. Nou, wiet en ondermijning in Brunsen. Morgen dan ontmoeten we de beroemdste man van Brunsen. U kent hem vast, wethouder Joop Palme, die al 40 jaar in de politiek zit. Al spreekt hij zelf liever van bestuur. De politiek is een lelijk woord. Ja, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Up on the door, reel me in You twist me up and fly Leave the boy behind Gamba. Nieuws via de NOS op een eendebedrijf in Kamperveen. In Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het bedrijf heeft 30.000 eenden. Benno Brugging van de Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemiddag, meneer Brugging. Goedemiddag. U bent daar zelf nu in de buurt. Uh, wat kunt ja. u zeggen dat er nu gebeurt daar? Ja, op dit moment zijn we nog bezig met uh, de voorbereidingen om uiteindelijk de dieren te kunnen uh, uh, doden. Dat gebeurt met gas... Als dat is gebeurd, worden ze weggehaald... en er wordt de stal nog vandaag gereinigd en ontsmet... zodat zo snel mogelijk het bedrijf weer aan de gang kan. Maar dat kan nog best een paar maanden duren. Ja, het bedrijf heeft daar helaas ervaring mee. Je is al eerder getroffen, 2014, 2016 begrijp ik. Dit moet heel hard aankomen bij deze mensen. Ja, veel erger kan niet. Hè. Dat is echt een draag aan voor deze mensen. Uh, ja, en dus daarom proberen we ook dit zo, zo netjes mogelijk te doen... zodat uh, de mensen er zo min mogelijk last van hebben naast alle, alle verdriet die ze toch al hebben. Ja, ja u zegt, we, we proberen het zo snel mogelijk achter de rug te hebben... zodat ze door kunnen. Wanneer zouden ze dan door kunnen? Ja. Nou, Dat duurt wel een paar maanden, want nadat de dieren zijn afgevoerd... wordt de stal gereind en ontsmet. Dan gaat hij vlot. Dan wordt hij over een paar weken nog een keer gereind en ontsmet. Dus dan moet ook de meester eruit. En dan moet hij weer een paar weken wachten. En als dan uiteindelijk... Uh, alles schoon is, en dan, dan kunnen ze opnieuw beginnen. Maar dat, is, uh, dat kan best drie maanden duren. Ja, ja. Hoe zit het met bedrijven in de buurt? Wat gebeurt er daar? Er zit één bedrijf vlak naast. Dat is een, een bedrijf met vleeskippen. Dat wordt, omdat het zo dicht in de buurt ligt, wordt dat preventief ook. Worden de dieren daar ook uh, gedood en afgevoerd. Dan zit er in een straal daaromheen ook nog wel wat andere bedrijven. Daar gaan we onderzoek naar doen. En in die straal van 10 kilometer rondom dit bedrijf... is voorlopig geen vervoer van pluimvee, van eieren en van mest uh, toegestaan. Oké, okay, nou, ik dank u wel voor de informatie. Benno Brugging was dat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Waar heb ik dat eerder gehoord? National Geographic gaat in zijn april-editie door het stof vanwege racistische artikelen door de jaren heen. Het blad uh, staat deze maand volledig in het teken van racisme. En daarmee is besloten om onderzoek te doen naar het eigen verleden. De hoofdredacteur van de Nederlandse tak van het tijdschrift is, is zich bewust van die foute geschiedenis. Toch een beetje het stereotype beeld wat, uh, wat, uh, wat, wat er dan bestaat. En daar heeft National Geographic hard aan meegewerkt, om het zo te zeggen. En als je realiseert dat, uh, dat National Geographic toch voor, voor veel Amerikanen, zeg maar, ook, ook in, in, in de vroege periodes het blik op de wereld was, is dat, is dat een, een, een nare erfenis. Nou, een blad dat onderzoek laat doen naar het eigen verleden. De Telegraaf keek begin dit jaar in haar jubileumuitgave terug... op het omstreden oorlogsverleden van de krant. Dat achtervolgt De Telegraaf nog steeds. De Telegraaf was fout in de oorlog. en uh, de, ja, daar, nam je geen, daar neem je geen abonnement op. Het is een idioot, dat weet ik nu hoor. Pardon. Het is, pardon. Nee. Het is uh, heel irra het irrationeel... En, en toch zal ik dat, ik zal maar zeggen, uit respect voor mijn ouders niet doen. Nou, Mariette Wolf, goedemiddag. Hallo. Ja, mevrouw Wolf, u bent auteur van het onderzoek Het Geheim van de Telegraaf. Uh, Jij ja, hoorde net Henny Stoel bij Barend en Verdorp, 2001 was dat. Uh, het, het gevoel dat zij daar uh, weer gaf, uh, dat, dat hadden, dat hebben veel mensen nog hè, over de Telegraaf. Uh, ja, dat is een heel uh, hardnekkig gevoel. Um, het is zo dat uh, veel mensen om die reden nooit de Telegraaf zullen lezen. Toch doen een hoop mensen dat. Hè? Het is inmiddels natuurlijk dat de grote gro krant uit uitgegroeid. Uh, Telegraaf fout in de oorlog. Nou ja, dus, We hebben stelden al vast, veel gehoorde kreeg. Klopt dat ook? U hebt er onderzoek naar gedaan. Uh, ja, ik heb in opdracht van de Telegraaf onderzoek gedaan... naar de hele geschiedenis van de krant vanaf 1893... En de, de oorlog en de nasleep daarvan uh, vormen twee hoofdstukken in mijn boek. En eigenlijk kun je concluderen, dat wil ik vooropstellen, mm -hmm. dat uh, alle kranten die doorverschijnen onder Duitse uh, censuur... want daar is sprake van, er is een stevige censuur op de kranten... die, uh, ja, die maken vuile handen. Uh, en de Telegraaf doet dat ook. Dus de Telegraaf was fout in de oorlog omdat het niet anders kon... En samen met alle andere kranten die bleven verschijnen. Ja, toch uh, is het met name de Telegraaf natuurlijk uh, zeer zwaar blijven, blijven aankleven. Kunt u nog eens aangeven hoe dat met deze krant door de oorlog heen is gegaan? Want dat heeft ook verschillende fases doorgemaakt. Hè? Uh, ja, je kunt verschillende fases onderscheiden. Uh, het grappige is, of het wrange eigenlijk, is dat de, de hoofdredacteur van de Telegraaf... op 15 mei 1940 eigenlijk als enige van alle hoofdredacteuren besluit om de persen te stoppen... en de redacteuren met een maand salaris naar huis te sturen. Eigenlijk het beste uh, besluit dat de Telegraaf in de hele oorlog heeft genomen. Maar wat helaas de volgende dag al wordt teruggedraaid... door de uitgever, Hak Holdert. En dat doet hij omdat alle kranten doorverschijnen... en omdat alle kranten... Um, uh, ja, anders het, het Rijk alleen hebben. En er is dus geen enkele hoofdredacteur... die dat principiële besluit neemt. Ja, ja. Vervolgens breekt er een periode aan van vier jaar... waarin de krant, net als de collega-krant... met steeds zwaardere censuur en maatregelen te maken krijgt. En er worden in die periode natuurlijk gruwelijke fouten gemaakt. Dus er um, verschijnen uh, stukken in de krant... die echt uh, heel erg antisemitisch zijn... Uh, waarbij wel moet worden aangetekend... dat die onder zware druk van de Duitse bezetter worden geplaatst. Ja, het, is, het is pas in 1944 dat een, een hoofdredacteur zegt... Uh, ik stop er nu mee. Ja, dat is de tweede hoofdredacteur. Mm -hmm. De eerste goedemans die is dan al afgezet in 1942. Mm -hmm. De tweede hoofdredacteur, Frenkel, die neemt... Uh, in 1944 bij de spoorwegstaking zelf de benen, omdat hij het niet meer met zijn geweten kan combineren. En in het laatste half jaar van de oorlog, als de krant echt in handen is gevallen van een SS-hoofdredacteur en een SS-directeur, dan is er geen houden meer aan en dan is het een, uh, en is het een ss hetseblad geworden waar ja waar je echt uh, niks moois meer van kan maken. Ja, na de oorlog uh, mocht de krant een tijd uh, niet verschijnen. Hoe is, hoe is de krant er daarna mee omgegaan zelf, met dat verleden? Uh, het is echt een trauma gebleven. Uh, de Telegraaf is ook, als je het vergelijkt met andere kranten... veel harder afgerekend op het oorlogsverleden dan uh, collega-kranten. Dat heeft te maken met de positie van de krant voor de oorlog... Uh, dat is een ingewikkeld verhaal. Het heeft ook te maken met de positie uh, na de oorlog... waarin de illegale kranten uh, in het gebouw van de Telegraaf uh, zich mogen vestigen... en de drukkerijen van de Telegraaf uh, mogen gebruiken. Dus niemand zit te wachten op de terugkeer van de Telegraaf. En als de krant terugkeert in 1949... ja, dan slaat, het keihard, uh, slaat ze keihard van zich af. Nou, op wat voor manier dan? Uh, ja, je, je krijgt die discussie vooral in de jaren 60, 70... de gepolariseerde jaren 60, 70... waarin iedereen uh, die, die zeg maar, uh, links is en progressief uh, ja, de, de krant aanvalt... op het oorlogsverleden en dan wordt alles weer opgerakeld. Hm. Toch is het, uh, memoreerden we vanochtend, ook wel de krant geweest... die de segmenten boven tafel heeft gekregen. <laughs> Ja, dus Bijvoorbeeld. Dat dat ja. Uh, Het is ook de krant geweest die in, uh, in de jaren 50 mensen juist verdedigd heeft. Ja. Uh, het is een hele grillige krant, um, die inderdaad uh, Hans Knoop heeft de zaak mensen aan het rollen gebracht. Maar juist in de jaren 40 heeft de krant, uh, krant mensen uh, steeds verdedigd. Dus er zitten twee keerzijden aan in de geschiedenis van de telegraaf is, is ja, met deze illustratie als voorbeeld mm -hmm. heel grillig. Ja, uit de televisieserie bleek ook wel dat, dat het niet makkelijk was voor Knoop... om, om het verhaal uh, te vertellen, ook op dat moment uh, nee. nog. Uh, zeg, hoe, hoe gaat het nu? Want u, uh, begin dit jaar werd het 150 jaar bestaan uh, van, van de krant uh, gememoreerd. Het was ook een, een jubileum uitgehaald. 125 jaar. Ja, Daarin uh, werd ook nog over dat verleden gesproken, toch? Ja, uh, ik vond het wel heel grappig uh, hoe ze dat deden. Um, het was een, uh, een hele rijk geïllustreerde kleurenbijlage van 64 pagina's. En uh, in één hoekje van, van de krant, dus een, een kwart pagina... gaat de krant in op het oorlogsverleden. Um, ja, ik, het, ze doen dat trouwens keurig, hoor. er valt bijna niks op af te dingen. Maar als ik hoofdredacteur van de Telegraaf was geweest... had ik daar gewoon een paar pagina's voor ingeruimd. Want... Het is, niet, het is een hele nare geschiedenis. Het is een zwarte bladzijde. Maar er zijn ook allerlei uh, contextredenen aan te voeren... waarom het zo fout heeft kunnen gaan. En in vergelijking met andere kranten... is, is de Telegraaf nogmaals bijzonder hard gestraft... voor dat uh, foute verleden. Dus daar hadden ze best wat meer ja. tekst en uitleg bij kunnen mm -hmm. geven. Ja, zeker. Zeg, denkt u dat het ze nog lang zou zo, zo blijven achtervolgen? Je hoort het toch nog steeds, hè? ook um, onder jonge mensen? Ja, nou, het is heel hardnekkig. En op het moment dat je je een beetje verdiept in de materie... dan blijkt, zoals altijd in de geschiedenis... dat het veel en veel genuanceerder ligt... Dus ik denk dat het betrekkelijk onuitroeibaar is als beeldvorming. Ja. Nou, in ieder geval, we spreken erover naar aanleiding van National Geographic... die ook in het eigen verleden is gaan duiken en heeft opgerakeld... hoe zij met name racistische artikelen hebben Ja, Mag ik daar nog iets over Heel zeggen? Heel kort, want we moeten door naar het volgende rubriekje, maar... Ja, want, want de vergelijking gaat natuurlijk wel mank in die zin... dat de National Geographic niet die berichtgeving onder een Duitse bezetter... of uh, in, ja. in tijden van censuur heeft geplaatst. Mm -hmm. Het was echt vrije keuze. Ja, en dat dus hebben ze nu inderdaad Dus in die zin vind ik dat zien. de vergelijking echt mank gaat. Ja, maar voor onze aanleiding om nog eens eventjes... Uh, dat verhaal van de Telegraaf in een uh, wat breder perspectief uh, te plaatsen. Ik dank u wel voor uw toelichting. Mariette Wolf was dat, auteur van het onderzoek... Het geheim van de Telegraaf. Feit of fictie? Lammertje, zag het bericht inderdaad dat er meer geld naar kleine scholen gaat? Ja, maar liefst 20 miljoen euro. Dat geeft minister Slop van het Onderwijs vanaf volgend jaar extra uit aan die kleine scholen. Minister Slop zegt dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Of ze nu op een grote of kleine school zitten. En ook voor de leefbaarheid in dorpen is het goed als de scholen open blijven, zegt Slop. Ja, in de toelichting van het ministerie wordt slop geciteerd... en daarin zegt hij als de school vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen. En dat gaat ten koste van die leefbaarheid en dat heb jij gecheckt. Ja, want het is iets wat wel vaker beweerd wordt, maar ja, klopt dat eigenlijk wel. Ik belde met demograaf Hans Elshoff. Hij promoveerde op bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen. Ik heb vergelijking gemaakt tussen dorpen met de school, dorpen zonder een school... dorpen waar de school uh, net gesloten was... En tussen dorpen met en zonder school zag ik weinig verschil. Waar de school met gesloten was, was sprake van een tijdelijk iets grotere uitstroom. Maar die uh, app. Na de hand weer, uh, weer weg. Ja, want je ziet dus is, is dat als de school sluit... dan is er een korte periode een stijging van het aantal gezinnen dat weggaat. Ja, en Hans Elsoff weet ook waarom die gezinnen vertrekken... na het sluiten van de school. Het verschil wat ik gevonden heb... wijs ik eigenlijk aan mensen die sowieso al van plan waren om te vertrekken... maar die nog bleven. Omdat hun kinderen daar op dat moment nog naar school gingen... De school dan sluit dan hebben ze geen reden om te blijven, dus dan uh, vertrekken ze. Maar als die school uh, wel gebleven was... Waren ze, als hun kinderen van school waren gegaan, ook nog uh, getrokken. Dus ze waren sowieso wel weggegaan. En dan lijkt het, uh, langer alsof de minister... Ja, toch een verkeerde aanname heeft uh, gemaakt. Ja, maar ja, het is wel onze minister. Dus ik belde voor de zekerheid daarom ook nog maar even... met professor Rurale Geografie, de haartse. En zij bevestigt het onderzoek van Hans, uh, Hans Elshoff. En ze zegt ook dat er geen verschillen zijn... tussen de instroom van gezinnen naar dorpen met een school... En dorpen zonder school. We weten ook dat de instroom van gezinnen met kinderen eigenlijk heel stabiel blijven. We kunnen geen significant verschil zien in de instroom van gezinnen in dorpen zonder school, of dorpen met school, of dorpen waar de school net verdwenen is. Dus de instroom blijft eigenlijk op peil. Oké, okay, dan lijkt het er dus op dat die aanname van de minister over vertrekkende gezinnen hè, en de leefbaarheid en zo, dat dat niet zoveel steek houdt. Toch, hoe zit het met de leefbaarheid? Wordt die dan ook inderdaad minder als een school weggaat? Ja, dat vroeg ik ook aan Tial de Haartse. En zij zegt dit. De school speelt wel een rol uh, in de leefbaarheid... omdat je daar, uh, de mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. Dus op zich is het wel begrijpelijk dat mensen denken... Dat, het een, uh, dat school een rol speelt in de leefbaarheid. Maar in dorpen waar geen school meer is... wordt vaak heel makkelijk een alternatief gevonden... om elkaar toch te ontmoeten... Oké, okay, dus die school heb je er niet echt voor nodig. Nou ja, nee. dan Lammert, wat is dus de conclusie? Ja, fictie. De uitspraak mm -hmm. van minister Arie Slop dat als de school vertrekt, vertrekken ook de jonge gezinnen. Klopt niet. Het is maar een klein aantal gezinnen dat vertrekt. En de gezinnen die vertrekken, ja, die waren anders ook weggegaan. De mensen vinden wel een andere gezellige ontmoetingsplek. Dat blijkt ook uit dat onderzoek. Goed, uh, Lammert, over een uurtje training vandaag met wat? Ja, het plafond is naar beneden gepleurd... en er moet nog wel wat meer onderhoud aan gebeuren. Maar je kunt nu het huis van Jules Deelder kopen. En krijgen we voor tafel vrij... Van werk om te kunnen stemmen. Dat hoor je straks. Oké, okay, dat is in uh, training vandaag. Dat is tegen vieren. Eén vandaag gaat door. Na drieën melden we ons weer. Gaat het onder meer over obesitas bij kinderen. Wat is daar nou tegen te doen? Omdat de Boekenweek over de natuur gaat, heeft NPO Radio 1 elke dag een groen luistercadeautje voor je. Onze presentatoren lezen een hoofdstuk uit een boek of een verhaal. waarin natuur een rol speelt. Daarin scheen nog de zon vuurrood.